Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Opvangorganisatie COA zal zich vanaf morgen houden aan het maximum aantal asielzoekers in Ter Apel. En dat is precies op de deadline die de rechter had opgelegd. De gemeente waar Ter Apel in ligt had via de rechter afgedwongen dat het aantal asielzoekers naar maximaal 2000 moest. Het was er vaak drukker. Het COA lost het nu op door een deel van de asielzoekers naar andere opvanglocaties te brengen, onder meer in Biddinghuizen. In Estland zijn tien mensen opgepakt. Volgens de Veiligheidsdienst hebben ze sabotageacties uitgevoerd... en informatie verzameld in opdracht van de Russen. Bij de verdachten zitten mensen die de autoramen van een minister... en een journalist zouden hebben ingeslagen. Volgens Estland was het de bedoeling om daarmee angst te zaaien... en te zorgen voor spanningen in de samenleving. In Zeeland rukt de politie steeds vaker uit voor meldingen over mensen die de druk vlakka gebruiken. Dat is een zeer verslavend middel waar mensen erg onvoorspelbaar van worden. Zo ging de politie laatst naar een vrouw die midden op een kruispunt stond. Dat is natuurlijk ontzettend gevaarlijk. En uh, om dat uh, tegen te gaan uh, moesten we echt met vier collega's de persoon in bedwang houden. Dus dat was elk ledemaat één. En uh, om haar uh, zo uh, veilig mogelijk de ambulance in te krijgen. De Zeeuwse politie kwam in zeven maanden tijd 115 keer in actie. Ook in West-Brabant klagen gemeenten over vlakka-gebruikers. Een man in België die veel met de trein reist is helemaal klaar met vertraging. Sinds 1 januari van dit jaar houdt hij bij hoeveel minuten hij elke dag langer onderweg is. Het is nog niet eens eind februari en de teller staat al op 869 minuten. Dat is bijna 14 uur. Hij vindt het niet leuk omdat treinreizen niet bepaald goedkoop is. Vorig jaar uh, is onze treinticket twee keer duurder geworden. Twee keer 10% erbij gerekend. En ik merk eigenlijk niet dat er daar iets voor terugkomt. Dat het beter wordt of dat de service sterker wordt. Het zit u hoog, hè? Het zit iedereen hoog. De Belgische spoorwegen geven toe dat het beter moet.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 Goedemorgen luisteraars, welkom bij weer een uitzending van ZFM Jazz, het wekelijkse jazzprogramma. En wat staat er vandaag op stapel? Nou, wederom een super gevarieerd programma, waarbij hopelijk een, uh, ieder zich thuis voelt met een mix van oud en nieuw. Uh, werk uh, mainstream jazz, groovy, moderne jazz, blues, soul... en zelfs een vleugje klassiek en opera vandaag voor jong en oud... van 6 tot 109 op 106.9 FM. Live vanuit de studio in Zandvoort. Gebracht door ondergetekende Mr. Brightside, Edward Rauhorst. We trapte af met de drummer Jonathan Blake... die uh, draagt al jarenlang met zijn verfijnde beats... Uh, bij, bij uh, aan albums van uh, Blue Note artiesten, uh, denk aan uh, Lonnie Smith, Kenny Barron maar een jaar of uh, drie geleden bracht hij met zijn eigen quintet zijn eerste eigen album op uh, Blue Note uit een uh, absolute aanrader, Homeward Bound geheten met uh, onder meer uh, Joel Ross op vibrafoon en Emmanuel Wilkins op saxofoon en daarbij ook nog eens David Virel op piano en Desmond Douglas op bas, um, en uh, het nummertje is uh, Abiyoyo, een uh, ja, soort van Zuid-Afrikaanse slaapliedje in walsvorm. Uh, om uh, bij te ontwaken, dacht ik, uh, dus niet om bij uh, in slaap te vallen, mag ik hopen. Dat was dus Jonathan Blake. Gaan we direct door naar, uh, naar Japan, tenminste Japan. Uh, veel Japanse uh, artiesten die uh, verblijven in, uh, in, in New York, jazzartiesten. Zo ook um, Tarataka Uno, een uh, Japanse pianist die veel met uh, Roy Hargrove. Werkte. En hij is terug van weg geweest met een uh, nieuw album, I Am Because You Are. Waarom was hij weg? Nou, hij werd uh, uh, op straat in 2020 uh, het slachtoffer van een uh, noodloos geweld. Toen hij out of the blue in elkaar werd geslagen door een groepje opgeschoten jongeren. Waarna hij een aantal uh, operaties aan zijn armen moest ondergaan. Uh, gelukkig komt hij er langzaam weer bovenop die Um, Tadataka Uno um, Met het nummertje Zijn eigen nummer After the Rain Dus niet het nummer wat bekend is van John Coltrane After the Rain leek me wel toepasselijk Op deze druirige zondag Yeah. Tadatakas Uno's uh, After the Rain werd gevolgd door de love theme from Spartacus. Een wel welbekende nummer van die uh, beroemde film Spartacus uit de jaren 50. Uh, in de uitvoering van uh, John Lida, Amerikaanse trompetist, uh, zoon van de Japanse immigranten. Uh, van zijn... Um, um Debuutalbum, Sfeervol uh, debuutalbum, intrigerend debuutalbum Evergreen. Dat uh, ja, bestaat eigenlijk uit een mix van uh, originals en standards. Zoals deze, deze love theme from Spartacus. vrije um, vrije vrije album moet je eens gaan beluisteren. Um, <tie> het uh, albumje Evergreen van John Lida. Um, terug in de tijd nu. Na de jaren van de tenorsaxofonisten met het vette saxgeluid. Uh, zeg maar de jaren 40, 50 van de vorige eeuw. Een van de bijna vergeten helden uit die tijd is Fritz Phillips. Die werkte voor Benny Goodman en uh, Woody Herman Big Band. En, uh, ja, hij speelde een beetje in de stijl van iemand zoals uh, Illinois' Jacket. In de jaren 50 maakte Phillips een aantal... Uh, albums voor het uh, Clef label van Norman Grants, waarvan uh, onlangs een uh, CD compilatie is uh, uitgekomen om de herinnering aan deze tenorstaxophonisten levend te houden. Hier komt dus Fritz Phillips uh, en hij wordt bijgestaan door niet de minste Ray Brown uh, bas, Buddy Rich drums, Herb Ellis die kwam volgens mij vorige week nog voorbij, de gitarist in het programma van Jaap en zelfs Oscar Peterson op piano. Lemonade 21... It's Phillips. <music> Danse saxonisten Olaf Hoeks en Ruud de Vries grijpen ook terug op dat swingende, grommende rhythm and blues geluid van de jaren 40-50 van de vorige eeuw. Met een fraaie mix van uh, originals en gouden ouwe, waarbij eigenlijk uh, de voetjes uh, van de vloer kunnen. Uh, van het net uh, uitgekomen album, Swang Thing, met de Maarten Kruisweg op drums, Nick van der Bos op piano en Hans Ruigrok op bas. Uh, het nummertje wat je hoorde, Blackfoot, van dus Olaf Hoeks en Ruud de Vries. Je luistert nog steeds naar ZFM Jazz. A special warm welcome to our fans across the globe. In particular, the listeners in the Democratic Island of Taiwan. Toen diemen, Xinjiang Le. Gong Xi, Fatoy. Ja, het Chinese nieuwjaar is begonnen. Het jaar van de draak mogen het geen raak van een jaarwoorden, zeg ik maar. Gaan we nog verder terug in de tijd, dat uh, kan. Uh, naar de um, singer, of de songwriter, Howard, uh, Hoagland Howard Carmichael, Hoagie Carmichael, geboren in 1899, was een van de beste songwriters en componisten van zijn tijdperk. Bekend van uh, zijn klassiekers als Stardust, George on my mind, my resistance is low. Um, de Engelse pianist en vocalist Kring, uh, Chris... Ingem, um, die heeft die Hoagie Carmichael met twee uh, albums geëerd. Het vorig jaar uitgekomen Hoagie Volume 2. Uh, en zijn eerste album uit de 2014 Hoagie. En van die plaat uh, draai ik uh, nu Washboard Blues. Vrije vertolkingen van het repertoire van die roemruchte Hoagie Carmichael. with cloudy skies and rain My poor back is broke with pain My man's sleeping Eyes are rubbing, children weeping Clothes are tubbing, pains are creeping Eyes are drubbing all day long Up to the wash and soap Down to that water once more Head down low Head low Up to the wash and soap down To that water once more Poe hands go Lordy So weary of scrubbing days dreary So weary of tubbing them clothes Up to the and soap Down to that water once more Washboard Never get me away from here. Scrubbing dirty clothes all year. It's them clothes, them raggedy clothes, them musty clothes, them dirty clothes. That's all. Stay long. by the shore the river swinging on by the door hear that river lonely calling i'm a shiver nights are falling hear that river lonely moaning moaning low i'm going down to the river down to that river someday hurry day I'm going down to that river Down to that river someday Gonna throw myself away I'm going down to the river Down to that river someday Day. Hurry day. Hurry. Chris Ingham met The Washboard Blues. Gaan we naar een generatie nog voor Hogie Carmichael toen opera en klassieke muziek de boventoon viel. En dan uh, denk ik in het bijzonder aan Enrico Caruso, een van de grootste Italiaanse operasterren tussen nou, 1900 en 1920. Joe Lovano, de Amerikaanse tenorsaxofonist met Italiaanse roots, die wijde een heel album aan de songs van uh, Caruso. Dus dan uh, krijg je opera met een uh, jazz twist, smullen geblazen, dus met deze Italiaanse Folklore van het album Viva Coruso van zo'n twintig jaar geleden... hoor je het nummertje Santa Lucia. Eh, met Scott op en Joey Baron op drums. Joe Lovano op Tenorsaks. Mm. Zet haar even bij de opera Nessun Dorma. Ga niet slapen, blijf wakker. Van Puccini. In een uh, arrangement van de uh, saxofoniste Wayne and Componist Wayne Alpern... die we vooral kennen van zijn big band plaat... en fraaie arrangementen van popzongs. Uh, maar nu heeft hij onlangs uh, vorig jaar uh, een plaat uitgebracht. Uh, saxology heet dat. Uh, ja, Met een, uh, een afwisseling van uh, popsongs. Uh, opera-klassiekers, uh, show showtunes, weet je wel... Uh, en zelfs een nummertje van de uh, van Beatles en Bebop. Uh, alles uitgevoerd door die Wayne Alpern... samen met het New York Saxophone Quartet. Echt een uh, fraaie plaat, een aanrader. Wayne Alpern, Saxology. Um, ja, gaan we verder met iets uh, Nederlands. Uh, Pianisten Rembrandt Freerichts en uh, alt altsaksfinist Jasper Stas. die kennen elkaar al heel lang... Het uh, treden ook wel samen uh, regelmatig op het podium... maar het duurde tot uh, eind vorig jaar... totdat er eindelijk een album van deze twee uh, uh, uitkwam. Uh, en, <tie> en, en daarbij grijpen ze terug... Op de aloude swingtraditie, swing eh, Vooral ook op de invloed van Paul Desmond en Dave Brubeck. Kun je erop terug horen. Eh, het is echt een hele leuke plaat. Eh, the first at last. Toepasselijk eh, geheten. Eh, met Mitchell Damen op drums. En eh, Matthäus eh, Nikolareski op bas. En dus Jasper Staps op sax. En Rembrandt Freerichts eh, eh, op piano. Met het nummertje melodiek. Antiek met een fraaie knipoog naar Paul Desmond's en Dave Brubeck's Take 5. Staps en Rembrandt Freerichs van hun album At First, The First At Last. We zitten uh, tegen het einde van het eerste uur. Nessun Dorma, ga niet weg, blijf wakker, bereid je voor. Op het tweede uur met nog meer geweldige muziek. Um, uh, wat ik nu heb klaar is een uh, bluesy stuff, Walter Wolfman uh, Washington, een uh, gitarist uit uh, New Orleans een begeleider van Johnny Adams een van de grootste soul, jazz en blues zangers, ooit in mijn bescheiden mening, uh, die na de dood van die uh, Adams uh, zelf dus die Wolf, Walter Wolfman Washington doorging met de muziek maken um, hij overleed uh, vorig jaar hij Voordat hij overleed, wist hij nog net een album uh, te produceren. En uh, daar staat het nummertje op. I feel so at home here. Um, en dat is ook de naam van het album. En um, daar ga ik ermee uit. Ik hoop dat jullie het thuis voelen bij ZFM Jazz. Walter Wolfman, Washington. Like the pictures on the wall, the fire's warm and fine. It's like fruit in the basket. You brought my favorite wine. Your easy conversation. And your smile, a pretty good sign I know it sounds funny But I feel I've known you a very long time I feel so at home